1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Ook het kabinet wil strengere selectie voor hoger onderwijs. Ampullen op het strand bevatten geen gif, maar ze kunnen wel gevaarlijk zijn. En de grootste staking in Groot-Brittannië is sinds de jaren 80. Vandaag is een dag met zon, stapelwolken en plaatselijk een bui. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. En ook morgen ja, zon, stapelwolken en buien. En gemiddeld 19 graden. Zaterdag veel bewolking, op de meeste plaatsen droog... en zondag in het oosten van het land wat regen. Het roer moet om bij de universiteiten en bij de hogescholen... dat blijkt uit de strategische agenda voor het hoger onderwijs. Morgen spreekt de ministerraad over de visie van staatssecretaris Zeilstra... En die visie heeft de NOS al in handen. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag, die heeft hem al. Marcel, wat moet er allemaal veranderen? Heel simpel: het onderwijs moet gewoon beter. Af van de zesjescultuur is het devies. Zowel de docenten als de school als de student moeten beter het best gaan doen. Uh, op zich is dat geen nieuw geluid hoor. Dat zegt de staatssecretaris al sinds hij er zit. Maar nu heeft hij het uitgewerkt hoe het hoger onderwijs er in 2025 uit moet gaan zien, wat hem betreft. En in de kern komt het erop neer dat studenten, uh, of studeren moet ik zeggen, minder. Verblijvend moet worden en dat het onderwijs, het Nederlands hoger onderwijs, internationaal ook goed op komt te staan. Nou hoorden we vanmorgen uh, de vereniging van de universiteiten. Die hadden ook zo hun ideeën om te kijken naar eindexamencijfers, weet ik veel. Lijkt dat een beetje op elkaar? Ja, dat kun je wel zeggen Grote Grotendeels uh, zijn ze het wel uh, over eens. Uh, maar het grote verschil zit hem in het uh, geld. De universiteiten zeggen al een hele tijd: we willen heus het onderwijs beter maken. Maar dan hebben we wel extra geld nodig. En zij zijn boos dat er boetes uitgedeeld gaan worden aan langstudeerders. Maar de staatssecretaris zegt: ja, dat geld gaan we juist weer gebruiken om in het onderwijs. Te investeren om het onderwijs beter te maken. En dat is nu precies goed. Dus uh, ja, die discussie zal nog wel even doorgaan. Heeft u daar al uh, doelen over gesteld? Wanneer moet het zover zijn? Ja, er allerlei plannen worden er uh, ingevoerd. Maar het is meer een visie voor de langere termijn. En uh, ja, de staatssecretaris wil gaan overleggen... en allerlei afspraken gaan maken met de hogescholen en universiteiten... om bijvoorbeeld die selectie aan de poort, zoals het dan heet, uh, vorm te geven. Dus onder voorwaarden mogen universiteiten mede op basis van de VWO-cijferlijst... en een motivatiegesprek, een soort sollicitatiegesprek... kiezen of uh, toekomstige studenten een plek verdienen op de universiteit waardoor er waarschijnlijk minder jongeren naar de universiteit zullen gaan. En als ze dan eenmaal toch op het hoger onderwijs zitten... dan moeten ze beter presteren. Zo mogen studenten minder vaak een herexamen doen. Nou, dat soort zaken moeten vastgelegd worden in uh, plannen... in uh, ja, individuele uh, afspraken die de staatssecretaris wil gaan maken... met de universiteit en hogescholen. Hij neemt dus ook nog even zijn tijd... want dit is uh, hoe het er in 2025 uit moet gaan zien. Kijk eens aan. Plannen dus in handen van Marcel Beril van de NOS in Den Haag. Groot-Brittannië stuurt duizenden kogelwerende vesten, politieuniformen en communicatiemiddelen naar de opstandelingen in Libië. En die spullen moeten vertegenwoordigers van die Nationale Overgangsraad beschermen, die opstandelingen, maar ook leden van buitenlandse organisaties in gevaarlijke gebieden. Het is zover bekend de eerste keer dat de Britten goederen sturen naar de Libische opstandelingen. Gisteren werd trouwens ook bekend dat Frankrijk ze begin deze maand heeft voorzien van wapens. En volgens NAVO-chef Rasmussen handelde Frankrijk bij die wapendropping op eigen houtje. En was de NAVO er niet bij betrokken. Dan naar Egmond-aan-Zee, want daar is al de hele ochtend het strand dicht. Er waren tientallen buisjes gevonden met daarin een geheimzinnige stof. Het zou gif kunnen zijn. Afijn, inmiddels is duidelijk om wat voor stof het gaat. Burgemeester Hetti Hafkamp van de gemeente Bergen, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, wat zat er in die buisjes? Er zat calciumcarbiet in. En wat is dat voor spul? Dat is een nou ja, carbiet, dat kennen we wel van het knallen. Hè? De carbiet carbiet schieten. Schieten. Uh, ja. Het is een, een brandbaar spul. Um, dat zit in buisjes die buisjes zijn dicht. Het ziet er eigenlijk uit als een kleine reageerbuis. Uh, maar goed, op het moment dat, uh, dat die buis open gaat en er komt vloeistof bij, dan ontstaat dus een giftige damp. En uh, nou ja, dat is de reden waarom wij het afgezet hebben, uh, zodat we alles goed op kunnen ruimen. Ja, een soort poeier wat er dus in zat. Ja, het zit een beetje ja. grijs in poeder. En, ja. en als er dan water bij komt, dan krijg je allemaal ellende. Zijn de buisjes stuk gegaan? Uh. Nee, gelukkig niet. Ze zijn allemaal heel uh, gevonden. Uh, dus we zijn, uh, op de laatste buisjes zijn nu net uh, opgeruimd. En ik heb net de eerste mensen weer kunnen zien die het strand op zijn gegaan. Het strand is weer dus open. Is weer ja, maar hoe weet u wel. nou dat dat de laatste buisjes waren? Weet ik niet. En vandaar dat er ook overal uh, papieren nog hangen. En er worden uh, flyers gemaakt voor mensen die het strand op gaan. Met de boodschap van als u iets vindt, als u een buisje vindt, hoe ze moeten handelen... Uh, ...niet aankomen, laten liggen, politie waarschuwen, 0900 8844, ...en dan haalt de politie het op en dan wordt het afgevoerd. Waar komt dat spul dan vandaan, hè, denk je, van een ja, schip? Nou, van een schip, waarschijnlijk. He, er zijn uh, hier in totaal 38 buisjes uh, gevonden uh, sinds uh, gisteren. En vanmorgen uh, vroeg ook nog een aantal buisjes. Ja, waar het vandaan, dat, dat kan naar mijn idee alleen maar van een schip afkomstig zijn. Dus mensen mogen het strand weer op, maar ze moeten ja. dus nog wel een beetje uitkijken. Ja, het, uh, we, alles is opgeruimd, maar we weten natuurlijk niet. Hè? We hebben te maken met uh, app en Vloed. Uh, het wordt nu weer, begint nu weer app te worden of er nog iets achterblijft, ja of nee. En vandaar dat we nog wel uh, heel alert blijven. En mensen ook waarschuwen dat als ze een buitje vinden enzovoort... Hè, maak het niet open. Ga er niet zelf mee lopen, maar uh, zorg dat het bij de politie komt. Ja, ik dank u wel voor de uitleg, burgemeester Hetti Hafkamp van Bergen. Graag gedaan. Gedupeerde gedupeerden van DSB Bank met een achtergesteld deposito... die mensen krijgen toch geld terug. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gaf de gedupeerden... in hoger beroep gelijk. Het college vindt dat achtergestelde deposito's... onder het depositogarantiestelsel vallen. En daardoor krijgen enkele honderden klanten van DSB Bank... maximaal 100.000 euro terug van hun spaargeld. Klanten die een en-of-rekening hadden... kunnen maximaal 200.000 euro terugkrijgen... en al dat geld wordt uitgekeerd door de Nederlandse bank. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Groot-Brittannië, daar zijn de grootste stakingen sinds de jaren 80 begonnen. Correspondent Arjen van der Horst, die staat er middenin. Waar sta je, Arjen? Ik sta in een veld in het centrum van Londen... dat nu langzaam begint vol te lopen met... Duizenden stakers van de verschillende vakbonden die deelnemen uh, aan deze staking. Er is muziek, er zijn mensen met spandoeken en ballonnen. En uh, hier zullen straks uh, enkele toespraken gehouden worden. En dan zal de stoet zich begeven richting het parlement... waar later in de middag de demonstratie zal eindigen. En het moet een hele omvangrijke demonstratie uh, gaan worden. Vertel dat eens. Ja, de grootste sinds de mijnbouwstaking van 1985. Honderdduizenden ambtenaren en onderwijzers leggen vandaag... Het werkt neer voor een 24 uur staking. Uh, vier vakbonden die meedoen. En, uh, ja, veel mensen zullen toch wel last krijgen van deze staking. Omdat veel scholen dicht gaan. Op de luchthaven zullen mensen het merken. Omdat uh, immigratie en douane hun diensten echt tot een minimum gaan beperken. Dus daar zullen lange rijen verwacht worden. En een groot deel van Groot-Brittannië zal de impact van deze staking vandaag merken. Breed maatschappelijk verzet dus. Waar zijn al die Britten zo boos om? Uh, dit, deze staking uh, concentreert zich vooral op de voorgenomen hervorming van de ambtenarenpensioenen. En die komen kort gezegd hierop neer. Ambtenaren moeten meer pensioenpremie gaan betalen. Ze moeten langer doorwerken tot een 68ste. En ze krijgen er uiteindelijk minder voor terug. Want nu nog hebben ze een eindloonregeling. Dat wordt straks een middenloonregeling. De regering heeft twee weken geleden gezegd: tijdens de onderhandelingen. We willen dit hoe dan ook uitvoeren. Nou, dat uh, veroorzaakt natuurlijk boede bij de bonden en vandaar dus deze grote staking vandaag. De grootste stakingen die er geweest zijn sinds de jaren 80, dat is de bedoeling. Arjen van der Horst, dankjewel. In- en uitchecken met de OV-chipkaart moet eenvoudiger worden voor treinreizigers. Treinreizigers die een reis maken met verschillende vervoerders. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie Meidam aan minister Schult van Hagen. Volgens de commissie moet het over twee tot drie jaar mogelijk worden per treinreis maar één keer in- en uit te checken. Nu is het nog zo dat reizigers per vervoerder steeds opnieuw moeten in- en uitchecken. Verder vindt mij dan dat het dubbele opstaptarief voor treinreizigers die gebruik maken van verschillende vervoerders binnen een jaar moet worden afgeschaft. De uitgaven aan advertenties zijn de afgelopen jaar met 1,7 gestegen tot bijna 5 miljard euro. Dat staat in een rapport van marktonderzoeker Nielsen. Stijging volgt op het rampjaar 2009, toen de totale advertentieuitgaven met 12 procent terugliepen. Het voorzichtige herstel dat nu is ingezet, dat geldt niet voor alle mediatypen, zegt Nielsen. Bij tv en internet is de groei het grootst. Maar de gedrukte media die blijven duidelijk achter. Vooral de vak- en managementtijdschriften hebben het moeilijk. De commissie Gelijke Behandeling heeft een café in Valkenswaard op de vingers getikt. Café Old Dutch organiseert elke vrijdag een ladies' night. Dan krijgen vrouwen tussen... 10 en 12 uur vijf consumptiebonnen en mannen krijgen geen consumptiebonnen. En de commissie Gelijke Behandeling had erover een klacht gekregen van een man. Het café legt de uitspraak van de commissie naast zich neer en gaat gewoon door met zijn actie. Naar mijn mening doen wij uh, niets fout. Heel, heel, heel Nederland doet uh, vrouwvriendelijke acties, uh, sauna, casino, bioscoop, uh, noem maar op. Het voordeel daarvan is dat uh, de mannen die vijf consumpties niet aan de vrouw hoeven te betalen... Want dan krijg je toch meestal um, een beetje haantjesgedrag van uh, wat wil jij drinken. En dat hoeft nou niet, dus ik denk dat het een win-win situatie is. Sport. Nog een win-win situatie. John van de Brom die gaat toch van ADO Den Haag naar Vitesse. Van de Brom had vorige week persoonlijk al een akkoord met de Arnhemse club. Maar Vitesse wilde toen de afkoopsom niet betalen. Matthijs Manders, algemeen directeur van ADO, legt uit waarom die deal nu wel doorgaat. Het is een hele bevalling geweest. Ik ben uh, voor in eerste instantie heel blij dat we dat we eruit zijn. Ja, en uiteindelijk wordt zo'n situatie natuurlijk onhoudbaar voor alle partijen. Wij hebben eigenlijk al sinds begin van deze week uh, onze vraagprijs gewoon bij, uh, bij Vitesse neergelegd. En uh, daar hebben ze heel lang over na moeten denken. Maar uiteindelijk uh, besloten toch maar akkoord te gaan met, uh, met de prijs die wij voor John van der Brom wilden hebben. En hoeveel zegt hij niet. Van der Brom is bij Vitesse de opvolger van de Spanjaard Albert Ferrer. En assistent Maurice Stijn wordt de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag. Demi de Zeeuw verruilt Ajax voor Spartak Moskou voor drie jaar. De Zeeuw was overbodig na de komst van Theo Jansen. 28-jarige middenvelder kwam 27 keer uit voor Oranje. En naar verluid ontvangt Ajax 6 miljoen euro van Spartak. Dan RKC Waalwijk. Daar moeten ze dus op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Na acht jaar vertrekt Justin Goedzee bij de Brabantse Eredivisieclub per augustus. En de reden is dat Goedzee vindt dat hij te weinig invloed heeft... om structurele problemen bij RKC Waalwijk te kunnen oplossen. Eerder dit jaar besloot technisch directeur Mo Allag... te vertrekken bij de kampioen van de Jupiler League. Ladies Day in Londen. Ja, dat mag dan wel. Op Wimbledon spelen de vrouwen de halve finales... van het vrouwen enkelspel. Marcella Mesker. Van de vier halve finalisten is Maria Sharapova de grote favoriete. Zij speelt vandaag alweer haar twaalfde halve finale van een Grand Slam. Ze won er drie, waaronder Wimbledon, toen ze pas 17 jaar was. Ze is ook nog eens in hele goede vorm, want ze heeft nog geen set verloren. Sinds begin dit jaar heeft ze een nieuwe coach. Ze is verloofd, dus kortom, ze zit heel goed in haar vel... Haar tegenstandster is de jonge Duitse, de 21-jarige Sabine Lisicki. Die kreeg een wildcard van de organisatie omdat ze in 2010 vijf tot zes maanden geblaseerd was met een zware enkelblessure. Lisicki speelt goed. Ze won hier onder andere van de Chinese Na Li na matchpoints tegen te hebben gehad. Ze won van Bartoli, degene die Serena Williams uit het toernooi had geslagen. En ze is echt een aanwinst voor het vrouwentennis. Ze serveert hard. Vaak tegen de 200 kilometer per uur. Dat is eigenlijk een mannenservice. En ze slaat al 44 aces in vijf wedstrijden. Dus wat dat betreft kan Sharapova haar borst nat maken. De anderhalve finale gaat tussen Victoria Azarenka en Petra Kvitova. Azarenka is de nummer vijf van de wereld, Kvitova de nummer acht... Azarenka staat voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam. Maar die jonge Tsjechische, Kvitova, stond daar vorig jaar ook al. Dus dat heeft ze misschien een beetje voor op haar tegenstandster. Voor de rest zal het een heel gelijk opgaande strijd worden. Want de onderlinge ontmoetingen staan 2-2. Een mooie dag dus met twee halve finales bij de vrouwen. En die halve finales zijn te volgen vanaf twee uur op deze zender Radio 1. En wij gaan gauw naar de ANWB. John Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. Eén file die staat op taal 7 van Heerenveen naar Groningen... bij Hoogkerk, 4 kilometer. De weg is tussen Leek en Hoogkerk helemaal afgesloten. En dat heeft te maken met bergingswerkzaamh bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 13 over 1, hoofdpunten van het nieuws. Staatssecretaris Zijlstra vindt dat het roer om moet in het hoger onderwijs. Hij wil dat er een einde komt aan de zesjescultuur. De ampullen die op diverse stranden zijn aangespoeld... zijn in principe ongevaarlijk, zolang de ampullen niet breken. En in Groot-Brittannië is een massale 24 uur staking bezig... tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Frank Dumas met lunch. Doei. Marcel. Tot ziens. Houdoe. Oh Nederland neemt in tempo afscheid van de strippenkaart.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 Terug bij de NCV, welkom terug bij lunch. In Bosnië, Irak, Afghanistan en nu in Libië. Het Westen voert nogal eens oorlog met als doel het verdrijven van een regime. Maar wat als dat doel bereikt is, hoe bouw je dan een land weer op? In het radiodagboek volgen we oud-wielrenner Martin Ducro, die vanaf volgende week weer commentator is van de Tour de France bij de NOS. En een stam.nl. De militaire vakbond AFNP-FNV vindt dat in uitzonderlijke gewelddadige situaties de krijgsmacht moet worden ingezet. De Nederlandse politie zou niet opgewassen zijn tegen het geweld dat sommige criminelen gebruiken. We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is het is goed als het leger de politie incidenteel te hulp schiet. Met u daarmee eens of sms sms'en naar 7070, 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent... Je kunt ook gratis bellen op het nummer 0800 -1101, 0800 1101. U kunt stemmen op www.stand.nl of twitteren en hashtag Standpunt. Het is goed, als het leger. is radio 1. Lunch. En het is goed, zoals het leger de politie incidenteel te hulp schiet, wou ik zeggen: dat is de stelling zometeen. De naam van bombardementen in Libië duren nu al ruim drie maanden. Ooit in 1999 voerde de NAVO-bombardementen uit op Servië... om president Milosevic te dwingen zich terug te trekken uit Kosovo. 78 dagen duurden die bombardementen... en toen koos Milosevic eieren voor zijn geld. De Libische Gaddafi is nog niet zover. Nog niet. Het is namelijk niet de vraag of hij gaat... maar wanneer hij gaat om met de woorden van NAVO-baas Rasmussen te spreken. En wat gebeurt er dan, is de vraag. Want het land is ondertussen totaal verwoest. Leuns vraagt zich af hoe bouw je een staat... na een allesverwoestend conflict weer op... Ik praat erover met topdiplomaat Pieter Veit, die namens de EU zo'n klus heeft geklaard in Kosovo. Meneer Veit, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Dimos. Op welke manier volgt u de ontwikkelingen in uh, Libië of Syrië? Ik volg het uh, een beetje aan de zijlijn, want ik heb mijn handen vol uh, in, uh, in Kosovo. Maar ik heb uh, twee jaar lang gewerkt in Damascus in Syrië... in de jaren zeventig, op de ambassade... Dus dat blijft me interesseren. En ik volg natuurlijk wat er in Libië gebeurt. Milosevic die koos uh, uiteindelijk uh, voor zijn geld. Gaddafi lijkt taaier. Uh, heeft u de indruk dat hij links of rechtsom het land zal verlaten? Het kan ineens gebeuren. Uh, ik herinner me toen wij bezig waren met de luchtcampagne tegen Milosevic. Uh, Milosevic in, uh, negen, in de jaren 1998 99 Dat in uh, mei-juni 1999 uh, men knap... Uh, zenuwachtig werd over uh, de taaiheid van uh, de van, van Milosevic. En op een gegeven moment bleek dan toch uh, dat, uh, dat hij een beslissing nam... en dat uh, uh, het regime in elkaar stortte. Dus dat kan in Libië ook heel snel gebeuren. Um, uiteindelijk is dat met Milosevic zo gegaan. Um, Kosovo, daar draaide het allemaal om. Um, hoe was de situatie daar toen, na afloop van die missies? Uh, Kosovo uh, lag uh, plat, uh, er was, uh, de bevolking was uh, uit zijn huizen gejaagd... 800.000 man waren uh, verdreven, uh, vele over de grenzen... er was uh, veel vernield aan de infrastructuur... Uh, er was geen uh, rechtsstaat meer... Uh, de economie uh, was tot, st tot stilstand gekomen. Dus uh, je moet uh, beginnen... Ten eerste met uh, het stabiliseren van de situatie. En daar heb je militairen voor nodig. En ik denk dat dat misschien ook in Libië uh, nodig zal zijn. Ja, maar ik we hebben het over 1999. Hè? Toen is de Kosovo-oorlog kwam ten einde. Uw missie begon in 2008. Wat moest u precies doen? Ik moest uh, toezicht houden op uh, een onafhankelijk Kosovo. Want uh, in februari 2008 had Kosovo zich uh, afgescheiden... en zich onafhankelijk verklaard... met steun van de groot, grote democratieën in, in de wereld. Verenigde Staten, uh, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië. En tot groot ongenoegen van Servië? En tot groot ongenoegen van Servië. Dus dat compliceerde de zaak... Uh, en dat heb ik wel de laatste drie jaar meegemaakt uh, aanzienlijk... omdat Servië niet met militaire middelen, maar wel op andere uh, gebieden... Met, uh, door diplomatieke uh, het, uh, middelen en, en, en anderszins... een economische boycott bijvoorbeeld... Uh, het, het leven in Kosovo en voor de Kosovaren zo zuur mogelijk heeft gemaakt. Ja, U zei net, uh, de eerste voorwaarde is dat er mensen op de grond komen. Een leger, uh, VN in dit geval, in Kosovo... Um, dat moet ook in Libië gaan gebeuren, maar dat, dat is eerst de vo absolute voorwaarde... om daar rust en stabiliteit te creëren. Ik zou, ik zou er al willen toevoegen dat het heel belangrijk is... dat we luisteren naar de, de Libiërs en hun vertegenwoordigers. We weten heel weinig over uh, de bevolkingssamenstelling, de, de, de, de stammen... Uh, in welke mate ze met elkaar kunnen, kunnen uh, samenleven en samenwerken... Uh, en wat, wat, wat de waar de voorkeur naar uitgaat en welk soort hulp de Libiërs zelf wensen. Maar in het geval van, van Kosovo is het gecompliceerd. Omdat er met name in Mitrovica uh, ook een, een kruidvat binnen Kosovo ligt. Namelijk een stad waar een deel Abonnees is, een groot deel Abonnees is. En een deel bestaat uit Serviërs die nog steeds ja. wonen. Nee, dat is zeker waar. En het onderschrijft nog eens een keer dat niet iedere situatie dezelfde is. We leren lessen. Maar we komen steeds weer voor nieuwe situaties te staan. Libië is een zelfstandige soevereine staat. Terwijl Kosovo uh, in, aan het eind van de jaren 99-2000 en ook uh, nog in 2007 uh, een onduidelijke status had. Behoorde het nog steeds tot Servië of was het ja. onafhankelijk? Maar, en, dan maar... je, en dan had je natuurlijk de, de belangrijke etnische tegenstelling tussen de Servische. Ja. Gemeenschap en de, en de meerderheid van Albanese. Ja, precies. Wat, wat, wat is er dan nodig om daar een, een nieuwe staat van te maken, een, een werkende staat? Nou, wij, wij zijn begonnen met, met in Kosovo met militaire inzet. en zijn toen snel overgegaan naar het opzetten van de instellingen. Dus uh, er moet weer een, werk, een werkbare regering komen, een parlement. Uh, heel belangrijk, een rechtssysteem. Uh, en er moet aandacht worden besteed... aan de sociaal-economische ontwikkeling van, van de bevolking. Uh, de werkgelegenheid moet worden verschaft... zodat mensen uh, zich kunnen richten op de toekomst. Dat klinkt als een enorme pakket uh, aan uh, werkzaamheden. Ja, en dat, dat zie je ook in, in Afghanistan. Uh, en dat heet nu de 3D-benadering. Dat is dus de, de 3D staan voor Defense, Development en Diplomacy. Het uh, is niet... Het is niet volrechtelijk, uh, vol maar het, het, het wordt gecombineerd. En het is niet zo dat de militairen zich kunnen terugtrekken... wanneer de volgende fase uh, uh, begint. De militairen moeten blijven zorgen voor een, een veilige omgeving... zodat uh, het, het bestuur kan worden versterkt en opgezet en de ontwikkeling zijn uh, verdere uh, verloop kan krijgen. Wat mij bijzonder lastig lijkt, ook in de rol die u daar heeft... Uh, is om te bepalen wie goed, goed is en wie fout was. Met andere woorden, in die opbouwfase is het van belang... dat er mensen zitten met schone handen. Ja, ik denk dat je daar uh, een, uh, voorzichtig moet zijn. In Irak is daar een, door de Amerikanen een beslissing genomen... om alle uh, aanhangers van de baatpartij van, van Saddam uit overheidsdiensten en het militaire apparaat te, te verwijderen. En dat heeft tot een enorme verzwakking van de instellingen geleid... en tot, uh, tot chaos. En, dat was niet uh, slim? Dat was niet slim. Dus je moet daar waarschijnlijk wat pragmatischer optreden. Uh, het is van belang dat uh, mensen uh, kunnen worden gekozen voor leidende uh, functies... maar dat we niet te radicaal uh, uh, van start gaan. En dat zal dus ook voor Libië gelden straks? Ja, ik denk dat uh, natuurlijk de aanhangers van Gaddafi... Uh, zullen moeten worden berecht. Uh, de leider zelf zal moeten worden berecht. Uh, maar dat zal misschien buiten Libië gebeuren. Uh, maar het rechtssysteem moet snel uh, worden, worden, worden opgezet... zodat er uh, uh, uh, ook een, uh, een begin kan worden gemaakt... met het tegengaan van uh, het bestrijden... van de georganiseerde misdaad en, en corruptie. Ja. En het is verder van belang zodat de bevolking ter plaatse blijft en niet op de vlucht slaat naar het buitenland. Zou u Kosovo nu als een democratie uh, kenschetsen? Ik denk het wel. Ik, ik, ik zie de, de enorme zwaktes en, en onvolkomenheden heel goed. Uh, maar het is een, een, een, een werk voor de lange termijn. Het zal, het zal zeker veel langer duren dan ik zelf uh, uh, leiding aan kan geven... Uh, het belangrijkste uitdagingen blijven dat, dat uh, corruptie en georganiseerde misdaad uh, radicaal worden aangepakt, dat de instellingen verder worden versterkt en dat er een regionale dialoog kan plaatsvinden met Servië, zodat een eind kan worden gemaakt aan die, uh, die boycott en Kosovo ook in staat kan worden gesteld om deel te nemen aan regionale samenwerkingsstructuren. Maar is dan zeg maar, in zo'n zo zo zo explosieve situatie, want dat was het en, en ten dele is het nog steeds. Servië is nog steeds niet blij met wat er gebeurt. De Servische minderheid heeft het bijzonder moeilijk in Kosovo. Er liggen nog allerlei problemen met veiligheid die ermee samenhangen en ook met werkgelegenheid. Is het dan in zo'n kruidvat um, uh, eenvoudig om daar democratie te implementeren? Nee, dat is het niet. Het is, het is uh, een kwestie ook van, van de mentaliteit van, van uh, de, de leidende elite, als ik het zo mag zeggen. Uh, Vele van de, van de huidige leiders, uh, voor zover ze uh, oud genoeg zijn... Uh, komen uit de generatie van uh, het, het socialistische Joegoslavië. De wat jongeren komen uit de generatie van... Uh, het verzet tegen de, de veiligheidstroepen van Milosevic. Ja. En dat zijn niet, geen van beide, zijn niet, hebben niet de juiste achtergrond en kennis... Nee. om, om als, als, als werkelijke vertegenwoordigers van democratie Want, op te gaan treden. Dus ook, misschien zal het een generatie duren. Ook in het UCK zaten een paar niet zo hele frisse types, zullen we maar zeggen. Precies. Dank voor uw bijdrage, Pieter Feit. Wanneer is uw taak klaar daar? Uh, dat is nog niet bepaald, maar ik heb er nu 3,5 jaar op zitten. En ik hoop dat over een uh, jaar of, of een half jaar dat ik dan kan zeggen dat ik uh, een bijdrage heb geleverd. Top diplomaat Pieter Feit. Het Radio Dagboek. Deze week met Maarten de Oud-wuurrenner, oude-wuurrenner. En uh, vanaf aanstaande zaterdag commentator voor het uh, live-verslag van de Tour de France. Op de dag dat er in België een oud-wielrenner en tegenwoordig chauffeur in de Tour in verband wordt gebracht met doping... reist Martin Ducro naar Zwitserland om zich over precies dat onderwerp te laten informeren. Daar zetelt namelijk de wielorganisatie UCI. Hij spreekt zijn radiodagboek in tijdens zijn reis naar Zwitserland. Daar moet ik zijn met de M. Ik, uh, wij, uh, onze glorieuze politie sluit vier poten van een snelweg af... omdat er een stel overvallers met geld vandoor zijn en er onderzocht moet worden. En net voor mijn deur. Ah. Oh, nou, er staat helemaal geen rij, dus dan kom ik goed weg, zeg. Want als ik dit hier allemaal zie... En uh, ik ga vandaag, uh, op en neer, of misschien morgen terug, uh, om bij de UC langs te gaan. Ik heb contact gehad met Gerrit Middag... en die jongens die zijn van de Die Hard Line. De, de, de, de houddegers. Kijk, er zijn een paar dingen nu tegelijkertijd aan de gang. Uh, er zitten reglementair dingen te, uit te vogelen. Uh, ze zijn met uh, dopingbestrijding uh, bezig. Maar natuurlijk allemaal achter de schermen. En er wordt zoveel lulkoep opgehangen door ons zonai, Dat ik, uh, ik heb goede ervaringen mee... om. Uh, even een dagje met ze op te trekken en dan achtergrondinformatie te hebben. worden gebriefd, noem maar op. Dus dat uh, een mooi een paar dingen in elkaar passen. Daar gaan we. Goedemorgen. Ik ben niet goed, hè? Ik ben paspartij pas nou bij te eh, boren. Dan lopen we dus nu buiten in het zonnetje. Met een beetje wind in de Zwitserse bergen kunnen wij ons kantoor niet ook hier gewoon beginnen. Ja. <laughs> zitten we daar in Utrecht bij dat rare stadion voor jou. Alles goed. Uitstekend. Ja. Zit u geen man? Zit ben bij Gerrit geweest precies? Ja, we hebben de Tour de France begint. De Tour uh, commence. Uh, tout le monde est curieux, qu'est-ce Nou, de UCI heeft dus even een boekje opengedaan over hoe ze de line in the cent tekenen. Hoe gaan we zorgen dat de huur en wereld binnen de... Binnen de regels blijven, binnen de lijnen. En wij doen dat. We zijn prachtig ontvangen in het, uh, het fietsdroom, het velodroom moet ik zeggen. Je hoort de fietsers nu voorbij rijden, we zitten hier op de baan. Centre mondial du cyclisme. En hier rijden wat renners rond. Met die lekkere lome achterloosheid van de topsporters. En... Hey. Hé, hey. Enstand <laughs> even. De hè? Nou, daar zitten we dan, in de trein weg naar het vliegveld van Geneve. We komen net van de UCI af, waar we uitleg hebben gekregen over hoe we... de grenzen stellen voor die renners en het wielrennen. Nou, dat gaat ze niet echt willen lukken, want nu, terwijl we erover spreken, komen de berichten binnen over van Zevenand. En van Zevenand is de buschauffeur van de vip van Lotto Omega Pharma. En die blijkt een mooi pakketje gehad te hebben met veel medicijnen van, voor heel veel geld. En hij is boer, dus het is natuurlijk voor zijn varkens. Maar in het licht van het huidige wuren is het nauwelijks te geloven. En dus het lijkt er nog steeds op alsof die wuren allemaal het systeem proberen te fucken. Ik heb er geen ander woord voor. Ik hoorde van Mart. Dat elke Belgische krant de eerste vijf pagina's in dit uh, onderwerp heeft gewijd. Dus dat zal weer hemel op zijn kop staan in wieler-minnend Europa. Zeven uur vliegt daarin. Vandaag allemaal op tijd ook. Zo gaat het er over. Een dagje Geneve op en neer knallen. Zodat het niks kost. Kun u kunt het radiodagboek van Maarten Duco terugluisteren op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. U krijgt van Onno Duivené de wit de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, het NOS Journaal. De paniek om de ampullen die vanochtend op een paar stranden in Noord-Holland zijn gevonden blijkt niet nodig te zijn geweest. Uit onderzoek blijkt dat er een vloeistof in zit waarmee wordt gemeten hoe vochtig beton is. In principe ongevaarlijk. Alleen als de ampullen breken en de vloeistof in het water terechtkomt kan er een brandbaar gas ontstaan. De Palestijnse president Abbas is vandaag in Nederland voor een eendaags bezoek. In de Senaat sprak hij met leden van de Eerste en Tweede Kamer. En Abbas praat vandaag ook nog met koningin Beatrix en premier Rutte. Ook Groot-Brittannië helpt de rebellen in Libië met onder andere kogelwerende vesten en communicatiemiddelen. Gisteren werd bekend dat Frankrijk wapens en munitie heeft gedropt om de opstandelingen te helpen. En de Tweede Kamer steunt de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Een kamermeerderheid van VVD, CDA en PVV staat achter de plannen van minister Schippers. De oppositie is woedend, vooral over de eigen bijdrageregeling. En dat is nieuws op dit moment. Awb ah, Verkeersinformatie. Nog steeds één file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Boerakker en Hoogkerk, 4 kilometer. De weg is tussen Leek en Hoogkerk helemaal afgesloten. En dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank Dumosch. Goedemiddag, welkom bij Standpunt NL. De krijgsmacht moet de politie gaan helpen, dat vindt de militaire vakbond AFNP-FNV. Volgens de vakbond is de Nederlandse politie niet in staat zich te verdedigen tegen het geweld van criminelen. De bruutheid waarmee deze uh, dadergroep opereert, uh, zeer goed voorbereid, uitgerust met niet alleen automatische vuurwapens, maar ook met uh, explosieven. En ja, we zien het ook hier weer, ze zijn schromen niet om die ook te gebruiken zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam. Ik praat erover met Ed Luchthart, vicevoorzitter van de militaire vakbond AFNP. Welkom. Dank u wel. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Nederland gaat op Zuid-Amerika lijken. Nee. Elke politieagent moet opgeleid zijn om alle soorten geweld aan te kunnen. Nee. Het leger kan dit soort criminelen wel aan. Ja. U kunt meepraten in Stam.nl. De stelling luidt, het is goed als het leger de politie incidenteel te hulp schiet. Met u daarmee eens of SMS het naar 7070. 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op nummer 0800-1121. 0800-1121. U kunt ook stemmen op de website www.stam.nl. Of twitteren hashtag Stam.nl. Het is goed als het leger de politie incidenteel te hulp schiet. Wat vindt u daarvan? Ed luchthart. Ja, als je kijkt wat er gisteren gebeurd is, dan zie je dat criminelen excessief geweld gebruiken. Um, en dan zie je dat, uh, als je kijkt naar wat de politie kan, uh, dat dat op enig moment ophoudt. Je komt uh, zo hoog in het geweldspectrum, dat je dan naar andere instanties moet kijken. In dit geval de krijgsmacht, want die zijn getraind. En die hebben ook de middelen om op te treden tegen dit soort excessief geweld. En je zult dan dus ook uh, die krijgsmacht uh, moeten inzetten. Dat moet je ook durven. Je moet ze gewoon uh, afspraken maken, goede afspraken maken tussen de politie... En de krijgsmacht, zodat je in dit soort hele bijzondere gevallen uh, daarop kunt uh, teruggrijpen. Ik zei het telefoonnummer geloof ik verkeerd. Uh, 0800-1101 is ons telefoonnummer. 0800 -1101. Daarop kunt u uh, bellen met ons gratis nummer. Wat is precies excessief geweld in dit verband? Nou, als je ziet wat hier gebeurd is, hier wordt gebruik gemaakt van uh, machinegeweren. En er wordt gebruik gemaakt van, of er zijn in ieder geval explosieven aanwezig. En ja, dan, dan praat je echt over, uh, over heel zwaar geweld. En Um, de politie die wordt opgeroepen om daarbij aanwezig te zijn... Ja, die hebben natuurlijk gewoon de normale middelen bij zich. En dat is totaal niet in verhouding met elkaar. Dus vandaar dat we zeggen, nee, dan moet je eigenlijk opschalen. En als je dan opschaalt, ja, kijk dan vooral naar die krijgsmacht. Um, u zegt, de politie gaat met normale middelen... Uh, met, met, met, maar politie praat je over een pistool waar ze mee terugschieten. Ja. En incidenteel een geweer... Ja, en uh, dat zijn ook de, de normale middelen voor de politie. En dat is normaal gesproken ook uh, meer dan voldoende. Maar wat zou dan moeten? Moet je dan met de mitrio terug gaan schieten? Nou, Je moet in ieder geval uh, zorgen dat je, uh, als je er iets tegenover zet... dat dat minimaal op hetzelfde niveau is. Want het doel is natuurlijk om die criminelen te stoppen. En dan moet je minimaal dezelfde middelen tegenover zetten. Dan moet je slim opereren. En, en dan moet je misschien wel zeggen... oké, okay, nu stopt uh, de normale basispolitiezorg. En nu begint er een, een volgende fase. En ja, in die fase zou je kunnen grijpen naar andere middelen. En dan denken wij vooral aan het inzetten van de krijgsmacht. En dan denk ik vooral aan het inzetten van uh, bijzondere eenheden... bijvoorbeeld van de Koninklijke Margeussee in eerste instantie. Of de dienst speciale interventies. Want we hebben een organisatie in dit land, de DSI... Die, dat is een, een organisatie die is samengesteld uit mensen van de politie en de krijgsmacht. Het uh, grootste deel zijn mensen uit de krijgsmacht. Dan hebben we het over de Koninklijke Margeusee. Dan hebben we het mensen van de landmacht en mensen van de mariniers en van de marine... En die zijn juist getraind om in dat hogere geweldspectrum op te treden. Maar wat kan dat DSI precies? Wat doen die? Ja, die zijn eigenlijk bedoeld uh, voor de bestrijding van uh, terrorisme. Daar zijn ze voor opgericht een aantal jaren geleden. Uh, dat zijn de mannen met de maskers voor en de kappen voor? Juist. Dat zijn uh, mannen die echt bij dit soort hele extremiteiten kunnen worden ingezet. En ook, uh, denk ik, worden ingezet. Want wat daar precies gebeurt, dat weten wij ook niet. Uh, maar wij zien wel dat daar uh, hele goed getrainde mensen rondlopen, ook vanuit de krijgsmacht, die, uh, die weten hoe ze dit soort zaken moeten aanpakken. En daar zou je dus afspraken over kunnen maken om in dit soort gevallen dat ook achter de hand te hebben en dan vervolgens dat ook in te zetten. Maar waarom gebeurt dat niet? Ik, kijk, ik zou me voor kunnen stellen dat, dat die DSI zegt u komt uh, in de gevallen dat we niet altijd weten, maar vermoeden. Namelijk in het geval van terrorisme komen ze uh, in actie. Maar dat is gepland. Op het moment dat, dat er in Den Haag een paar uh, terroristen in huis zitten en ze weten dat, dan gaan ze met die groep erachteraan. Maar dit komt natuurlijk plotsing op. Nou, de vraag is of uh, als er terroristen uh, aan het werk gaan... of dat gepland is van tevoren. Meestal juist niet. Dat is ook vaak het doel. Dus, dus uh, ik heb wel de indruk dat er altijd wel wat mensen achter de hand zijn... om in dat soort uh, gevallen ook, uh, ook op te treden. Uh, alleen daar ligt de coördinatie bij het NTCB. Hè, bij de Nationaal Terrorisme, Terrorisme -coördinator. coördinator. En uh, ik weet niet in hoeverre de lijnen zo kort zijn... dat je dat ook zou kunnen gebruiken. Uh, waar het mij vooral om gaat, is dat we hebben een krijgsmacht... En als we denken aan de krijgsmacht, dan denken we al heel snel aan die groene mannen die aan het schieten zijn in Afghanistan. En onze boodschap is, nee, er ligt ook een hele duidelijke maatschappelijke taak binnen de landsgrenzen voor die krijgsmacht. En als je dan kijkt wat er gisteren gebeurd is, dan zie je dat daar nou net die krijgsmacht heel goed in is. Dat die in het hogere geweldspectrum ook aan het werk kunnen. En die moet je dan dus ook daarvoor gebruiken. Maar er zit toch een enorm verschil tussen de manier van werken van de politie en die van de krijgsmacht. De krijgsmacht is gewend om te trainen op uitschakelen. Dat betekent gewoon heel simpel, waar mogelijk in dit soort situaties, man of vrouw doodschieten. Ja, maar de, wat, wat hier aan de andere kant gebeurt, hè, dit, dit zijn de criminelen die met dat excessieve geweld iets doen wat niet mag. Uh, dus je zult daar als, als, uh, als bevolking, uh, zul je daar iets tegenover moeten zetten. En het is een bijzondere situatie. En laat dat wel helder zijn. Het is niet, we roepen niet op om de, de, het leger maar overal te gaan inzetten. Maar in dit soort hele uitzonderlijke situaties... Ja, dan zul je wel moeten grijpen naar ook bijzondere middelen. En dan zou die, zou die krijgsmacht een uitstekende rol kunnen vervullen. Maar het is een, blijft een andere manier van werken, toch? Absoluut, behoor, een krijgsmacht absoluut. denkt in termen van uitschakelen. Dat, dan zeg ik niks geks mee. Nee, maar ik denk ook dat uh, de politiemensen... die achter deze criminelen aangegaan zijn... Uh, ook niet de illusie hebben gehad. Zeker niet toen de uh, machinepistolen tevoorschijn kwamen. Het idee hebben gehad dat ze... met uh, halt uh, en geef u over, dat ze daarmee uh, deze mensen meegenomen hadden. Je praat over bikkelharde uh, criminaliteit, harde jongens... die met grote middelen uh, hun doel proberen te bereiken. Uh, maar tanks inzetten en dat soort werk, dat, dat is dan een brug te ver. Dat is ook niet wat u bedoelt. Nee, dat is absoluut niet wat ik bedoel. Het gaat hier uh, om dit soort incidentele gevallen. En dan moet je ook grijpen naar speciale eenheden... die er goed voor uitgerust zijn, die daarvoor getraind zijn... Uh, en het is niet de bedoeling om uh, gelijk F-16's uh, in te zetten... om te kijken of je daarmee deze criminelen kunt stoppen. Absoluut niet. De stelling van vandaag is het is goed als het leger de politie... incidenteel te hulp schiet. 0800-1101 is ons uh, telefoonnummer. Uh, op onze site staat een reactie van iemand die schrijft... naar Verluid was de politie niet bemand genoeg... om een helikopter de lucht in te sturen... terwijl er legerhelikopters, inclusief bemanningen, staan te wachten. Zo'n helikopter had bij de achtervolging prima kunnen worden ingezet. Dat denk ik ook. Ik denk dat de samenwerking tussen de politie en de krijgsmacht... dat die nog verder geoptimaliseerd kan worden. Dat er veel beter gebruik kan worden gemaakt... ook binnen de veiligheidsregio's van de krijgsmacht. Uh, dus, dus dat is uh, denk ik ook uh, uh, iets wat in de evaluatie van wat er gisteren gebeurd is... Maar wat uh, zien we dan? Krijgen kan... we een Apache die er ingezet gaat worden? Nou, maar dat hoeft, nee, dat hoeft niet een Apache te zijn. Daar, daar denk ik helemaal niet aan. Maar ik denk dat dat dan weer over de top is. Je moet goed kijken naar wat er gebeurt. En daar moet je dan de middelen voor inzetten. En als je alleen al praat over het, het volgen van deze mensen... dan zul je, zul je een helikopter de lucht in moeten sturen. En dat kan dan ook een helikopter zijn van de krijgsmacht. En dan zul je, zou je zelfs mensen van de politie uh, aan boord kunnen laten. Maar nu zijn dat allemaal echt puur gescheiden werelden... Uh, nee, niet helemaal. Want ik zei al, bij de DSI, daar wordt al heel erg uh, uh, samengewerkt. Dus het is niet dat het helemaal gescheiden is. Je kunt je alleen wel afvragen of die coördinatie in die uh, veiligheidsregio's, waar ik het net over had, of die wel voldoende is en of er wel voldoende besef is dat die krijgsmacht, dat die ook ingezet kan worden binnen die landsgrenzen voor dit soort taken. Heeft u veel warmte ontvangen de afgelopen tijd toen u dit plan naar buiten bracht? Afgelopen uren. Ja, wij uh, krijgen wel veel signalen van mensen die zeggen... hé, hey, maar stom dat we daar niet aan gedacht hebben. En natuurlijk, eigenlijk is het heel logisch. Uh, we hebben dit ook al een keer eerder geroepen, want ook in 2009, meen ik is er al uh, excessief geweld gebruikt door criminelen. En toen is dezezelfde discussie heel kort even, even opgestart. Um, maar ik zie helaas dat uh, dat, dat nog niet uh, tot het gewenste resultaat heeft bereikt. Uh, uh, uh, het, resu uh, het gewenste resultaat heeft... Uh... Ja, nou, we hebben even rondgebeld. De meeste politievakbonden, uh, zelfs uw collega-vakbond Akom, die heeft veel kritiek op het plan. Jan Kleijan van de Acom, die zegt dat als Nederland onveilig is... dan moet er meer politie mee bijkomen. Dat is de weg. Tot, een, uh, tot op een bepaalde hoogte ben ik het met mijn collega Kleijan ook eens. Als het gaat om het normale geweld, als het gaat om de normale criminaliteit... dan is dat absoluut een taak voor de politie. Daar is geen misverstand over. Dat vindt de AVP-FNV ook. Uh, en daar volgen wij ook onze, uh, de collega's van de politiebonden... die diezelfde opvatting hebben. Uh, het gaat ons echt om deze hele uitzonderlijke uh, extreme situaties... waar heel veel geweld gebruikt wordt. Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP, die is ook tegen dit plan. Hij zegt, de politie moet eerst maar eens goed nadenken over hoe om te gaan met dit type geweld. Nee, maar dat, daar heeft uh, Gerrit van der Kamp uh, absoluut een punt. Alleen daarbij zeg ik dan, als je daarover gaat nadenken, politie, probeer het dan niet allemaal zelf in huis te halen. Want het is er al, want we hebben binnen uh, Nederland hebben we een instantie die dat al kan en maak daar dan ook gebruik van. Ga nou niet proberen te dubbelen. Want dan krijgen we zometeen een politieorganisatie... die ook in het hoogste geweldspectrum gaat werken. En daarnaast hebben we dan de Koninklijke Magiezee... en de andere defensieonderdelen die dat ook doen. En dat, dat lijkt mij wat overbodig. In 2009 is er een, ook een gewelddadig incident geweest met een geldwagen. Toen u refereerde daar ook al aan is, is diezelfde discussie ook al gevoerd. Uh, van de Kamp van de ACP zegt van ja, je moet militairen inzetten in oorlogsgebied... en niet in dit soort situaties. Nou, maar het is een misvatting dat de krijgsmacht alleen maar in missiegebieden moet worden uh, ingezet. Natuurlijk ligt er voor de krijgsmacht een hele belangrijke taak in die missiegebieden. Uh, in Uruzgan, in, nu in Kunduz en uh, in de, uh, voor de kust van Ethiopië. Uh, als het gaat om de bestrijding van de piraterij, dat is een hele belangrijke taak van die krijgsmacht. Maar er ligt ook een hele belangrijke taak juist binnen de landsgrenzen. En je ziet dat uh, zeker de afgelopen tijd... Eh, als er ergens duinbranden zijn uh, of heidebranden... dan zijn het de Kouga's met de waterzakken die daar naartoe gaan... om de brand te bestrijden. Als er een mijn in de haven van, uh, van Rotterdam ligt... dan is het uh, de krijgsmacht die zorgt dat die mijn moet weggehaald. En ik vind dat er te weinig aandacht is... Voor de taken van, uh, van defensie, juist in dit land. De maatschappelijke maar, meerwaarde van die kruis. Bent krijgsmacht. u niet bang voor een escalatie ook aan de andere kant, aan de kant van de criminelen? Op het moment dat ze weten dat het leger wel eens op ze afgestuurd kan worden, gaan ze dan niet ook de criminelen bedoel ik, ook niet automatisch naar, sneller, naar, naar meer geweld grijpen? Ik denk dat criminelen uh, zich niet zo uh, laten leiden door wat er aan de andere kant gebeurt op dat gebied, maar dat is maar een inschatting van mij. Um, het is andersom. Je ziet dat uh, als je kijkt naar de criminaliteit... dan lijkt die wel wat te verharden en die lijkt dus steeds extremer te worden. En dan zul je als land zul je je daar tegen moeten wapenen. En dan uh, is het uh, idee van ons dus, gebruik daar dus die krijgsmacht wat vaker voor. Er is uh, bijna 600 keer gereageerd. Nee, wat is? Bijna 1000 keer gereageerd op onze site www.stand.nl. De stelling van vandaag is: het is goed als het leger de politie incidenteel te hulp schiet. Uh, 84% is het met u eens, 16% is het niet met u eens. Dat is een hele royale meerderheid. U kunt bellen op 0800-1101. Stemmen kan via de sms 7070. Ja, eens of oneens. Via 7070 of twitteren. Hashtag stand.nl. Het luchthard, vicevoorzitter van de militaire vakbond AFNP. We gaan naar de luisteraars. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, u spreekt met Fietzke Bosgraaf uit Kampen. Ja. Ik ben het uh, helemaal eens met de stelling omdat ik denk dat de criminelen uh, ook een enorme opleiding volgen... om uh, te gaan werken met geweren en, en, en automatische uh, geweren en bommen en zo. En wat voor opleiding volgen ze dan? Dat weet ik niet, maar ik denk dat ze zelf daar zich heel erg in gaan specialiseren. Ja, dat, om, dat doen ze nu al, bedoelt Om heel goed uh, te werk te kunnen gaan. Dus moet je daar ook mensen tegenover zetten die daar heel goed mee kunnen omgaan... Ja. En anders kost het ons veel te veel politieagenten... die dan misschien dood worden geschoten. Dat kan toch ook niet? Dank voor uw reactie, stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Rahim Biklari. Ik ben 100 het eens met de stelling voor twee korte redenen. Eén. Het hoofd, de hoofddoel van beide instanties, politie en DSI, de is dezelfde. Dat is de veiligheid. Twee. Dat is goed voor DSI en leger om in de praktijk ook te oefenen... en de kennis niet laten verorderd worden. Maar er zijn twee belangrijke dingen. Eén, de wetgeving moet veranderd worden... dat criminelen niet zomaar gearresteerd worden... en morgen vrijgelaten worden. En de tweede is dat... Uh, men mag niet vergeten dat die criminelen in die hoge niveau ook terroristen zijn en dit geld nodig hebben voor terroristische doeleinden. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag? Ja, u mag het zeggen, meneer. Goedemiddag, ja. Nee, ik heb uh, uh, ook een uh, stel. Kijk, die politie, die politie die je nou hebt, als die dan niet meer goed genoeg is en het leger moet het overnemen, dan, dan, ja, dan, dan is er iets niet goed bij die politie, snap je? En die politie die je nou hebt, daar heb je totaal geen ontzag meer voor voor die mensen. Ik zie mensen over straat straat lopen en dat zeggen ze meer blauw op straat. Maar die mensen hebben ten eerste allemaal overgewicht. En als ze iemand achterna moeten gaan, zijn ze naar drie stappen moe. Weet je, je lacht ze gewoon uit. Kijk, ik heb zelf bij de commando's gezeten. Die mensen moeten gewoon een commando volgen en dan bij de politie gaan. Maar niet zoals ze nu over straat gaan. Dank voor uw reactie Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag en Volkomen tegen, uitermate tegen. Uh, politie, uh, militaire vakbond mag zich hier sowieso niet mee bemoeien. Maar voor je het weet, als je het leger in gaat zitten, begeven je je voor je het weet op een glijdende schaal naar beneden. Dan worden ze straks ingezet tegen stakers en andere uh, situaties. En twee jaar verder kijk je achterom en dan besef je opeens dat je in een maatschappij woont die door het leger wordt gecontroleerd. Geen politiestaat in Nederland. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen, meneer. Ja, ik ben het uh, helemaal niet mee eens. Ten eerste plaats, van, als ze nu al het leger in moeten zetten om criminelen op te sporen en noem maar op. dan ga ik maar vragen hoe het dan binnenkort moet gaan met, met voetbal. Wat dan, wat dan ook het leger ingezet in plaats van de politie En als ik dan kijk naar de televisie, hoe, nee, hoe Duitsers precies in Nederland opgeleid worden, uh, hoe ze het allemaal moeten doen. Nou, dan is het toch een soap waar ik hier televisie, ik hier televisie zie dat er een, een geldtransportwagen wat overval. En de Nederlandse politie kan niks doen en ze laten de zakken als er op een band geschoten wordt. Ja, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ben ik aan de beurt? U bent aan de beurt, zeker. Ja, het leger is toch al eens een keertje eerder ingezet in Nederland, bij de trein bij Wijster. Ja. Bij ja. de school in uh, Bovensmilden, geloof ik. Ja. Daar is het leger toch ook al eens een keer ingezet? Ja, bij Kaping en Gijzel, Gijzelingen gebeurt het wel vaker. Ja, nou, dan kan het hier toch ook bij? Goed idee dus, wat u betreft. Prima idee. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Johan Diepeveen. Hallo. Ik ben het uh, volledig uh, eens met uh, de stelling. Ik weet dat uh, in Rotterdam, uh, de derdezijs, uh, zijn de maar niet een keer uh, aan de gang geweest. En dat was dermate afschrikkend uh, dat... Uh, Heel veel middels zijn het ook wel uh, enigszins eigenlijk maar... dat, uh, toch wat uit. Uh, u zegt ja. Rotterdam en u zegt mariniers. Wat, wat, gele... wat gebeurde daar? Nou, de mariniers uh, zeiden, ja, dat was niet in opdracht van. Maar uh, er was van een akkerfietje waarbij de mariniers eigenlijk zichzelf te buiten gingen. Maar dat gaf toen zo'n impact in uh, Rotterdam en omstreken. Ja. Uh, dat mensen wel zoiets hadden. Oh, wacht even. Met voetbalreel ook. Van, ja, wacht even. Dit, dit kan aardig uit de hand lopen. Ik vind het alleen wel als je bij... Uh, het moet excessief zijn, net zoals uh, gisteren. En, maar ik vind, dat zou het dan ook niet erg vinden als dat gelijk dan ook echt daar werkelijk zou zijn om uit te schakelen. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goeiedag, met Dani Brus. Dag. U mag het zeggen? In... Ja, oh, u mag, mag het, zeggen. het zeggen. Neemt u me niet klaar? Uh, nou, er was net een meneer die zei hetzelfde als wat ik wil zeggen. Ik ben erop tegen... Um, want inderdaad, de te schaal. ik denk dat de, het gevaar voor de democratie kan zijn. Inderdaad is het nu uh, een zware criminaliteit. Maar die norm die zien we met dit soort inzet altijd naar beneden gaan. En uh, morgen uh, is die lager en lager en lager. En voor je het weet, wordt het weer ingezet op momenten waar we van achteraf zeggen. Dat was niet de bedoeling. Dus laten we maar niet aan beginnen. Dank voor uw reactie. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Jacob. Dag. Um, ja, uh, goed idee, inzetten die zaak. Hele simpele reden. Wat is terrorisme? Terrorisme is geen moslimterrorisme. Terrorisme zijn zulke soort zaken. Met misschien een ander uh, oogmerk, maar het blijft terrorisme. Um, het is niet voor de eerste keer dat het voorkomt. Het heeft een half jaar geleden ook in Rotterdam in de Spaanse polder een soortgelijk verhaal voorgedaan. In uh, België, in Frankrijk, rijdt er geen geldtransport meer rond zonder automatische wapens... Wat er afgelopen week gebeurd is op de A2... is naar mijn smaak een zwaar on, een brevet van onvermogen van de politie. Daar kunnen ze misschien niets aan doen als de golf van middelen. Ja. Maar uh, dan moet je maar uh, bijzondere eenheid daarbij in gaan zetten. En dat misschien wel met elkaar gaan verwezen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? U mag het zeggen. Akkoord. Uh, nou, ik, ik, ik, vind, uh, ik ben het helemaal eens met de stelling. Alleen, uh, ik denk niet dat het haalbaar is uh, als ik het allemaal uh, goed begrijp. Uh, die mensen zijn onderweg van Amsterdam naar het zuiden. Dat is ook maar even een inschatting die uiteindelijk dan goed blijkt te zijn. En hoe lang gaat het duren voordat de krijgsmacht aanwezig is? Ja, gewoon praktisch gezien lastig te realiseren. Bent u bang? Ja, niet realiseren. Of ze moeten gewoon ook gaan surveilleren dat wat de politie doet. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja? Goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, kijk eens aan. Uh, nou, ik ben volledig met de stelling eens. En dat is uh, omdat, nou, Git, is wel gebleken dat de politie niet in staat is om te reageren op zulk excessief geweld. En als we het dan hebben over. Uh, oh, pardon, en toen drukte ik de volgende week. Neem me niet kwalijk. Stam.NL, goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen. Uh, ben ik een uitzender? Ja, dat bent u. Oké, okay. ik ben het oneens uh, met de stelling. En ja. de reden is dat ik vind dat het niet incidenteel moet, maar structureel moet. En dat bedoel ik niet structureel uh, qua meteen al uh, heel veel vaak een inzet... maar meer dat het een, uh, een organisatie komt waarbij die politie en militairen structureel samenwerken. Want uh, ja, ik denk dat dit uh, geweldsniveau uh, iets te veel voor de politie is. U wilt en, dat uh, politie en leger samengevoegd kan worden? Nou, voor, voor wat betreft de een speciale eenheid, ik hoop dat zoiets al bestaat. En, uh, dan, uh, en die moet je gewoon hebben dat die dus gewoon goed ingebed is... Goed gestructureerd is, dat hij snel kan, uh, kan acteren. Want wat er nu gebeurt, is dat in Amsterdam een boef vertrekt. en Eindhoven door een toevallig uh, uh, politieauto uh, aangehouden, mogelijk probeert te worden. Ja. en dat gaat natuurlijk niet lukken. Je moet dus gewoon snel kunnen reageren. Vandaar dat je structurele ja. organisatie moet hebben dat het niet incidenteel moet. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben Fred Schielijkers in Maastricht. Dag. Uh, ik heb uh, al voor jaren gezegd dat hier in Nederland gewoon eens een keer... Uh, een beetje daadkracht getoond moet worden, maar dat je ook een beetje zoiets hebt... dat zo iemand ook wat uitstraalt. Hoe kan het in godsnaam mogelijk zijn dat je vanaf Amsterdam... op de A2, waar bijna altijd file staat, dat je kunt ontkomen... In Eindhoven, dat is sowieso een raadsel. Nou, als je het als je midden in de nacht doet, heb je aardig wat succes hoor. Dan zijn de wegen nou, leeg, leeg, namelijk. Nou, laat ik het zo zeggen. Als je, als je toch uh, tegenwoordig op de TV ziet hoe snel dat je ze zeg maar, te pakken kunt krijgen. En dan onderaan een Eindhoven de afslag, daar staat Oma met een papierschieter. Uh, en uh, ja, die kiest het hazenpad. Oké, okay, dank voor uw reactie, het luchtart, vicevoorzitter van de militaire vakbond AFMP. Um... Ja, dat laatste is een beetje een karikatuur, denk ik. Maar ik denk wel dat veel mensen zich wel afvragen, hoe kan dit gebeuren? Uh, ja, dat zal uh, geëvalueerd moeten worden. Ik denk dat uh, vooral de politie moet gaan kijken, uh, hoe heeft dit zo uh, kunnen gebeuren? Ik weet het niet. Ik, uh, ik ben er natuurlijk zelf ook niet bij geweest. Uh, ook vooral niet in de coördinatie. Dus, ik, uh, dus er moeten lessen worden geleerd, denk ik. Maar ik neem aan dat de politie dat zelf ook wel weet. Een oud marinier die zei: van ja, het is, uh, er, er is uh, totaal geen over, uh, over, uh, ge overwicht. Ik zeggen, overgewicht. Dat was er wel, zei hij. Overgewicht. Maar, uh, totaal, de politie heeft geen overwicht. Um, je moet ze naar een, uh, een training sturen die hij ook gehad heeft als uh, marinier. Nou, de politie is uitstekend. Uh, uh... Uh, opgeleid om, om, om hun taken te doen. Uh, dat, dat zijn allemaal professionals en die doen het allemaal uitstekend. Alleen hier hebben we te maken met iets wat, uh, wat daarboven ligt. En ik zei al eerder, het is veel beter om dan de instantie in te zetten die daar al goed in is... dan in plaats van proberen de politieagenten die eigenlijk een hele andere taak hebben... waar het gewoon, als je kijkt naar het geweldspectrum, ergens ophoudt... om die dan ook te gaan proberen te trainen om dan in dit soort uitzonderlijke gevallen ook ingezet te worden. Dus maar dat je, lijkt me niet zo'n goed idee. Nou ja, bellen zijn bang voor die glijdende schaal. Dus een aantal mensen die hadden het erover. Wat dan? Krijgen we dan straks ook het leger bij voetbalrellen? Uh, uh, bij uh, uh, krakers? Ja, ik begrijp die angst wel en uh, ik ben het er ook eigenlijk gewoon mee eens. Dat je als dit, als je dit doet, dat je daar wel hele goede afspraken over moet maken. Het is niet onze bedoeling om steeds meer dat leger in te zetten... voor dit soort uh, zaken en of, om de taak van de politie over te nemen. De politie heeft zijn taak en die moeten ze gewoon blijven doen. En daar moet de krijgsmacht uh, alleen in die hele uh, bijzondere gevallen... of wanneer uh, er steun nodig is, moeten die bijspringen. Maar we moeten vooral voorkomen dat die glijdende schaal gaat, uh, gaat uh, gebeuren... en dat we afgeleiden naar een politiestaat zoals die meneer dat net zei. Ja, die angst bestaat bij, veel, bij mensen, nou veel mensen, maar die, die staat bestaat wel bij mensen. Zeggen we ja, um, wat voor maatschappij kom je dan straks terecht? Patrouillerende um, militairen door de Nederlandse straten? Ja, dat, dat, dat zou uh, ook niet mijn, uh, mijn beeld zijn van uh, hoe ik Nederland zou zien... Of zo, graag zou zien. Dus dat is ook helemaal de bedoeling niet. Het gaat hier niet om patrouillerende uh, mariniers of mariniers die, uh, die iets schoonvegen. Want er, er werd even aan gerefereerd aan, aan Rotterdam. Dat is absoluut niet waar het hier over gaat. Het gaat hier echt over die hele bijzondere, excessieve uh, geweldsuitspattingen uh, van criminelen. En daar ligt die taak. En, en verder, uh, is, natuurlijk zijn er heel veel maatschappelijke taken voor die krijgsmacht. Maar het is niet de bedoeling dat, hier, uh, dat de militairen moeten gaan patrouilleren op straat. Bijna 12.000 mensen hebben gereageerd op www.stand.nl. Het is goed als het leger de politie incidenteel te hulp schiet. 84% is nog steeds eens met de stelling 16%. Dat is echt een kleine minderheid, is daar niets mee eens. Het Luchtarts, vicevoorzitter van de militaire vakbond AFNP. Dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. Zometeen op deze zender Dit is de dag. Ed Anker, wat gaan jullie doen? Ja, we hebben een mooie, volle uitzending weer. En daarin hebben we onder andere uh, de maagverkleiningsoperatie van vanochtend. Daar gaan wij eens uitgebreid over napraten. En... Uh, wij gaan het hebben over tienerszwangerschappen. Over sneeuwballen gooien in de winter. Of in de zomer zelfs. In de zomer? Ja, in de zomer. Dat heeft men gedaan in Ommen. En hoe kom je in die sneeuw dan? Ja, die hebben zij uit Terneuzen weten te halen. En dat bleek heel erg milieuverantwoord te zijn. Want het lag daar al. Wij en, gaan, daar gaat Sander de Kramer een appeltje over schillen bij ons. Oké, okay. <lacht> ik, ik ben heel benieuwd. En paniek. we gaan het ook nog hebben over cadeautjes voor de juf en de meester. Ah, nou, kijk eens aan. Dit is de dag. Zometeen op radio, radio 1. Na het uitgebreide NOS-journaal.